Verkenner Wouter Kolmees spreekt morgen met Rob Jette van D66, Dylan Jassugus van de VVD en Henry Bontebal van het CDA. Ook praat hij met de voorzitter van de Eerste Kamer, Meili Vos. Kolmees werd dinsdag aangesteld als verkenner met de opdracht om een week later verslag uit te brengen. Afgelopen week sprak hij met alle partijleiders. Vrijdag gaf Kolmees aan dat de kans op een nieuw kabinet voor kerst klein is vanwege blokkades en grote inhoudelijke verschillen. Atlete Anouk Vetter heeft besloten een punt achter haar carrière te zetten. De 32-jarige meerkamster won op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 een zilveren medaille. Op wereldkampioenschappen stond ze drie keer op het podium. In 2022 won ze zilver, in 2023 en 2017 brons. In 2016 werd ze in Amsterdam Europees kampioen. Vetter zegt dat ze met tevredenheid terugkijkt op haar carrière, maar dat het nu mooi is geweest. PSV heeft in de eredivisie ruim gewonnen van AZ. Het werd 5-1 voor de Eindhovenaren. Door de overwinning staat PSV nu eerste. Als Feyenoord vanavond met meer dan twee doelpunten verschil wint van Go Ahead Eagles... nemen de Rotterdammers de koppositie weer over. Eerder vanmiddag won NEC met 2-0 van FC Groningen... en Ajax verloor met 2-1 van FC Utrecht. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Lokaal kan wat mist ontstaan.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 my shakes myself I thought Just what you so you're going to read just what you so in my toes. My toes make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 Travel around the world and even sail the seven seas across the universe and go the other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself myself to take me where you be. Cause girl I want, I, I, I want you right now. I travel up town, town. I travel downtown. Wanna have you around, round like every single day. I love you always, wait, Can I'll meet meet halfway? halfway.